Nederland wordt ouder, maar de zorg groeit niet mee. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal MBO-studenten voor de opleidingen verpleegkunde en verzorgende. Alleen in 2021 was er even een korte opleving, zegt de MBO-raad. Maar dat had echt met corona te maken, het klappen voor de zorg. En ja, ik ben een beetje bang dat we dat een beetje vergeten zijn als samenleving. Maar we hebben deze jongeren hard nodig, omdat we natuurlijk allemaal ook wel gezond oud willen worden, hè? En ook thuis zelfstandig uh, willen worden, uh, wonen. En uh, ja, dit zijn met name de jongeren die in wijkverpleging en in verpleeghuiszorg cruciale uh, functies uh, bekleden. Uh, ja, die hebben we dus echt hard nodig. Volgens de MBO-raad moeten jongeren nu te vroeg kiezen welk beroep ze willen doen. En dan komt het aantal stageplekken in gevaar, doordat bedrijven voor stagiairs straks geen vergoeding meer kunnen krijgen van het kabinet. Een optocht aan vuurballen in de lucht vannacht, boven delen van Nederland en Duitsland. Bij het uvo Nederland kwamen er zo'n 30 meldingen over binnen. Deskundigen denken dat het niet ging om aliens, maar om ruimtepuin. Het waren waarschijnlijk ...stukken van een raket van SpaceX... ...die in januari 22 satellieten in een baan om de aarde heeft gebracht. In Raamsdonksfeer in Brabant is een jongen van 16 gewond geraakt... ...toen hij in een strooizoutopslag viel. Het ongeluk gebeurde gisteren. De hulpdiensten waren anderhalf uur bezig om hem te bevrijden. Die jongen is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. En er staat een stukje heide in brand in Gelderland. Maar dat is geen reden tot paniek. In het harde wordt jaarlijks een stuk heide in de brand gestoken... ...om de struiken te beschermen tegen boompjes en grassen... Het is een eeuwenoude traditie, zegt een deskundige. vuur wordt al duizenden jaren lang gebruikt samen met bijvoorbeeld begrazing om heidegebieden te beheren. Je wil niet dat één keer in een zoveel jaar je keuken afbrandt, maar je wil wel dat één keer in een zoveel jaar een stukje heide afbrandt om ervoor te zorgen dat de rest niet afbrandt. De heide in het harde wordt ook preventief in de vik gestoken omdat defensie er oefent met zwaar geschut. Zo voorkomen ze dat er brand ontstaat tijdens een oefening. Het weer in het Noordoosten schijnt vol op de zon. Verder is het vooral bewolkt, maar wel droog. In Groningen wordt het een graad of 4. In Zeeland maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Applaus. Dat was de Mexican Whistler. En dat was Roger Whittaker. Ken u deze nog? Ja, zuster? Nee, zuster? Dat was met Leen Jongewaard. Dat is een leuk liedje altijd. In een rijtuig. Juist, dat ga ik draaien.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 de in de in de, de helemaal naar Vinkerville Er En geen wolk in de lucht. En geen bootje in de riet En geen auto op de weg. Want die had je toen nog niet.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 Nostalgie, in de helemaal met Ja, pure nostalgie. Ja, toch? Maak kennis met de wonderenwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met de andere deelnemers en los fantaseren. Deze cursus is voor alle leeftijden... En onder leiding van de gerenommeerde acteur Leo Van Es. Bij deze inloopactiviteit kun je gewoon binnenlopen voor een gratis proefles. Daarna betaal je 5 euro per keer bij de balie van de Blauwe Tram. En het is elke vrijdag van 2 tot 4 uur middags. Zoals ik al zei, de locatie: de Blauwe Tram. Words, de Beaches. It's Could call to me Gisteren het voetbal gezien, Feijenoord, heb verrassend AC Milan uitgeschakeld. En ik weet zeker dat het komt, door Towers. Want hij zegt elke keer, you never walk alone. het eerste uur had ik de Rolling Stones... dus ik denk ik kan niet achterblijven eigenlijk. De Beatles was een rock- en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970... en werd algemeen beschouwd als de invloedrijkste band... uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting bestond uit John Lennon, Paul McCartney... George Harrison en Ringo Starr. Als vrij snel, na een doorbraak... kregen de leden van de Beatles te maken met hysterische reacties... van voornamelijk jonge tienersmeisjes die tijdens concerten de muziek met hun gegil overstemden. Voor dit gedrag raakte de term Beatlemania in zwang. Tijdens hun carrière verrichtte ze pionierswerk in de geluidsstudio... waarvoor ze in brede kring lof oogsten. Onder invloed groeide de popmuziek uit... tot één of de Amerikaanse rhythm and blues gebaseerde genre... tot een veel breder georganiseerde muziekstroming. En ik heb gekozen voor de Beatles met... ja, en we hopen het eigenlijk allemaal... Here comes the sun. ...maal te wachten. Hier komt de San. Een kok bereidt met medewerking... ...van deelnemers van het RIBB... ...en uw Unicum... ...een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. De kosten zijn 10,50... ...inclusief een drankje vooraf... ...en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten slechts 6 euro. Reserveren voor de maaltijd... ...woensdag of vrijdagmiddag... ...ervoor tot 4 uur... ...tot bij de balie van Pluspunt. En het telefoonnummer is 5740330... 5740330. En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds. Zoals ik u net al zei, onze fantastische zender, de ZFM, bestaat 35 jaar. En daar heb ik een heel leuk plaatje voor: Celebration, Cool and the Gang.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 It's all right. Yeah, I had a little time tonight. Let's celebrate. It's all right. Misschien heb je nog niet zo lang een computer, tablet, smartphone... en kun je nog niet zo goed ermee overweg. Of heb je al langer zo'n apparaat en gaat dat je prima af. Of je nu beginner of gevorderde bent, iedereen kan wel eens een keer vastlopen. Hoe fijn is het dan om persoonlijke hulp te krijgen? Dat kan bij het Digitaal Sterk Centrum. Elke maandag kun je van 10 tot 12 uur... terecht voor al je vragen in de bibliotheek van Zandvoort. Behalve in de schoolvakanties. En elke woensdag kun je ook terecht van half tien tot twaalf uur bij Plus.noord. Eerste hulp bij computers, social media en internet. De vrijwilligers van het Digitaal Sterk Centrum helpen je al bij jouw vragen op digitaal gebied. Bijvoorbeeld hoe je wifi op je telefoon instelt. Of hoe een app op je tablet installeert. Misschien heb je in jouw eigen tempo oefeningen op de computer. Of zoek je juist naar een computercursus in de groep. Samen met de vrijwilligers bespreek je wat nodig is en hoe je kunt werken aan jouw digitale vaardigheden. En ik heb een hele leuke Nederlandse. Koos, werkloos. Mijn naam is Koos en ik ben werkloos. Wat de mensen zeggen: ga toch werken, Koos. Nou, ik wil er best wel tegenaan.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 al het gezeur van gaat door. zware Jan, die spreekt er schande van. Die zegt vaak Koos gebruik je handen, man. Maar hij werkt met zijn boog, heeft zijn schapen op het drogen. Nou, verbrand maar, Jan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 Lopen lekker weg en los. Al het gezeurd, we gaan door. Weg en koos, koos weg los. Weg en los. Laat mij voorloper lekker weg en los. Al het gezeurd, we gaan door. Weg en koos, koos weg Ja, dat was Koos werkeloos. Van het kleine orkest. Nou, ah, een leuke. We gaan naar een heel oudje. True Love Ways. Peter en Gordon. Just you know why. Why you and I will buy and buy. sigh Sometimes we'll cry And you'll know why Just you and I know True love ways. Throughout the day The day... instrumentaal van de week. Fleetwood Mac is een Brits-Amerikaanse band... die in 1967 werd opgericht in Londen. De band heeft twee relatief succesvolle periodes... die gekenmerkt worden door verschillende muziekstijlen... die de band in de periode hebben gemaakt. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green... werd er met name blues gespeeld... en heette de oorspronkelijke Britse band... Peter Green's Fleetwood Mac... De groep evalueerde na de beginjaren tot een popgroep met steeds wisselende bezettingen. En ik heb gekozen voor u voor Fleetwood Mac met Albatros. We natuurlijk Sonny and met Little Man. We hebben per direct een vacature voor Bali-medewerker. En dat is voor diverse ochtenden, middagen en op oproepbasis in vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team? Ben je goed in plannen en kan je overweg met de computer? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer en het schrijft het volgende: H-O-H-N-E-R. Het En voor meer informatie... zie de website... www.plus.zandvoort.nl Ja, vrijwilligers hebben ze overal altijd nodig. En uh, dan moet je niet zeggen... je loopt tegen mij. You wake up in the morning... Je wordt wakker op een morgen... Maar schij lekker een op mij... Je hebt al jarenlang geen werk meer And the mother to the table En je oude moeder dekt de tafel You see the same old En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, hands kon and Lay your foot by the table Je legt allebei je voeten op de tafel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 light on me Holy Is natuurlijk drukwerk. Het is weer tijd voor carnaval. En ook in Zandvoort wordt dit gevierd. Zondag 2 maart wordt in de protestantse kerk aan het kerkplein in het grote kinderfestival gehouden. Na nu de krochtwegers verbouwing dicht is en de uitbater Theo Smit is gestopt, was het onzeker of het kinderfestival kindercarnaval weer door zou gaan. Gelukkig heeft organisator Roy van Buringen een andere locatie gevonden voor het kinderfeest. Verder verandert het op zich niet zoveel. Alle bekende carnavalsfiguren zijn erbij... zoals Prins Carnaval, Kees I, Eerste... Prins Heel en Prins Frank en Vrij. Ze zullen alle kinderen die middag van hun leven geven... op de muziek van DJ Lady Mix... die voor deze gelegenheid Miss Carnaval-muziek zal zijn. Natuurlijk zou het leuk zijn als de jongens en meisjes... vrij verkleed naar het feest komen. Dat mag als Prins, Prinses, Ridder, sprook, Sprookje... Een tijger, K3 of gewoon als zichzelf. De kindercarnaval is op zondag 2 maart en dat duurt van 2 tot 4 uur s middags. De toegang is gratis. En dan zeggen ze on the road again. het Heat. Ik denk, ik draai hem maar dus lekker helemaal uit. Artiest in het licht. The Motions waren een Haagse Nederbied-band die in 1964 opgericht werden door Henk Smitskamp... Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett. En Sip Warner. De band werd in 1970 opgeheven. The Motions kwamen eind 1964 voort uit... Richie and the Recons, Waarin Bennett en Van Leeuwen speelden... Die band maakte op 8 augustus 1964 deel uit van het voorprogramma... van het legendarische optreden van The Rolling Stones in het Koerhaus in Scheveningen. Hier zijn de motions met... Juist, Wasted Words. In the states, Negroes fight for freedom. The slogans, they cry, bar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 Punt loogmann Mijn stem laat me een beetje in de steek. Ja, we gaan dan naar mijn muziek luisteren. Oh, oh, oh, oh.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 Chinese art And everybody knew their part From a fainting to a snip And a ticking from the hip Everybody was kung fu Carl Durkels. Met, met die was aan het vechten. We gaan luisteren naar een, iemand uit Zandvoort. Juist. Is Berensen. Samen met Emma Heesters. Alleen met jou. Met jou. Denk je wel eens terug aan die eerste dag? Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voel Zijnen, zinnen, ach. Want wat wij hebben, hebben. heb ik alleen met jou. Ja, ik ga het afsluiten. Het zit er weer op voor deze, deze week. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En dan zeg ik elke keer maar weer, dank u wel voor het prachtige muziek. Graag tot volgende week. Een heel fijn weekend. I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke